Door Al-Meegens met het NOS journaal. Vijf Marokkaans-Nederlandse organisaties willen dat Nederland de Marokkaanse ambassadeur op het matje roept vanwege de straffen die leiders van de Rif-protesten hebben gekregen. Ze noemen de vonnissen krankzinnig. Het hof in Casablanca hield gisteren de lange gevangenisstraffen tegen tientallen betogers in stand. Enkele van hen moeten 20 jaar de cel in, de rest tussen de 2 en 15 jaar. Met de vonnissen is wraak genomen op de vreedzame demonstranten om de Rif-collectief te straffen, schrijven de organisaties.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 En daar mag ik gebruik van maken. Daarvoor dank. Als opening hoorde u trouwens natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Daas met Weetje Nog Wel Oudje. Een opname 1928. En de volgende artiest komt regelmatig voor in dit programma. Het is Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Musser. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al overleden op 8 januari 1989 was een Nederlandse zanger, vertolker van het levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... en het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En de volgende plaat heeft hij gemaakt voor Mankenelis. U hoort nu Johnny Jordaan met de zilveren bruiloft van Mankenelis. De hele goudblondbuster die stond op zijn kop... Mankenelis, vier zijn zilveren feest... Nadat die feestelijk begraven werd, en weer leven werd niet zo lol geweest. De feestcommissie was om zes uur morgens al in taal. Om zeven uur zag rooie Hen of in de Ketsis blauw. Alle vrienden en bewoners uit de buurt hadden voor dat doel een pier in wind gehuurd. Heel de straat die was met slingers, en met lampen, ons versier. Want zo'n feestdag die moest toch in alle plichtigheid gevierd. Lange toons zou draaien als hadd een virtuoos. Polka's in quadrilla's uit een oude doos. Eens zo brak het de aan dat een feestcommissie kwam. In een kroegje op de stoep van het huis ging staan. Het hele zwiekje wachtte op het zijn van hen. Het feest gekozen was Hij was voor die gelegenheid in grote nu Een oogendop en een geleende jaas. Hij riep: zich ouwe man kanelens Duurt het nou nog lang Kom schuif het raam op En vertoon je met die oude tang Ik... De Schel het aan, dan die riep, dan komt hij er maar af. We staan het toch zeker hier niet voor onze straat. Maar de bruid zei: hou je bek, je staat te klissen, het je kijk, hij kan het toch niet in zijn broek doen. Aangeen, en eindelijk verschijnt de noot de bruidegom in de haast zijn broek nog half dicht. Toen riep kleine doof en tante er heen is gewoon gezicht, maar na de schrijderoute aan je koppen dicht en koest. Ik ben de president en er wordt alleen door maan geschampt. Manke neilens op je zilveren bruiloftdag. Als, als ik het dan zo raar zeggen mag, maar. is vergeten dat je me geef ik je kadoop. Deze ongebruikte stenen waterpal. En ik uit er bij de wees, gebruik hem als een gelukkig mens. En een of, is als je niet te scherven op de kanderspins. Bij mijn boven werd toe feest gevierd. In de stemming kwam er het donderlijk Maar door drie die kreeg direct een kwaaie droom. Die gaat Links en op zijn keer. Toen rouw je hand, dat zacht, toen die wacht, is even stop. En ketenen een vette gerukjes op, maar drie seconden. Manke Nijlenstrook op was Met een koloskop gewapend stond de brek. Na Nadie schreide met je bouten van mijn kerel. Oude tang op een trapje met je Zo Zoderen we haar. Het hele soepje fit Rooie haan lag onder aan de traan En bleek het ik die had hem stiekem gesmeerd En die ging met modige Kees zo opstaan De bruid lag onder tafel met de moot gebakken bot. De breed gond die te ketsies uit de waterpot Tante die riep maar steeds, wie gaat er nou in mij nog zien? Want ik ben lekker fit van je hele hol, we houden de maar in. Niemand kon er op zijn eigen benen staan. Iedereen was alcoholisch aangedaan. Mank een hele feest, best wel een beetje net vergeest, Maar het is toch een ruil als dat geweest.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 Als vanzelf je wiegelen en bijnen al in de Rij maar dan 1, 2, 3. Het hou de bestemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3. Is de dans waar je hout iedere keer weer bij opwaart. Maar doe het steeds nog het best. Draai maar van 1, 2, 3. Sweren en zwaaien en zweven in 3 kwarts maand. 1, 2, 3. is de dan waar je hand iedere keer weer bij open gaat. In vroeger tijden van rok en van pruik, galop, menuet, cadrille. Spreekt de wals met succes in gebruik in balzaal en afnameen pruiken en rok zijn allang van de baan echter de wals blijft bestaan dans maar van 1, 2, 3 smeren en zwaaien en zweven in drie klas maar 1, 2, 3 als vanzelf ga je wiegelen en dijnen al in de baan draai maar van 1, 2, 3 het houdt wel de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je had iedere keer weer bij open gaat. Iedereen dans de lembo trok, die gaat voorbij net als de rest. Maar die oude drie kwarts maan doet het steeds toch het best. Rijwaard gaat 1, 2, 3. En zwaaien en zweven in drie kwaad, Maar Eén, twee, drie is de dans waar je had iedere keer weer bij open gaat Een overspannen bakker, een brave man uit Stiel Ging naar een psychiater met een splinter in zijn ziel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 Toen greep hij naar de hamer en zong het volle borst. Mijn neus, mijn neus, en min, waar is mijn neus? min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus te leven? Ik mocht hem hebben als ik naar het feest zie ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la, -la, -la. Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus, waar is mijn feestneus gebleven Amin, ja, nee, waar is mijn feestneus Toon Hermans met Mien, waar is mijn feestneus? Regelmatig gecoverd door andere formaties. En uh, nog niet zo lang geleden ook nog gecoverd. En daarvoor hoor je Bob Scholten met 1, 2, 3. ZFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Ik weet niet wat u allemaal gedaan hebt de afgelopen week... maar ik ben afgelopen vrijdag ben ik naar de Zigodome geweest. En daar uh, was Avond van de Filmmuziek. Ik moet eerlijk bekennen, ik zou er persoonlijk zelf niet naartoe gaan... Ik denk van, ik koop de kaart voor. Normaal werd het in het uh, concertgebouw gedaan. Maar sinds twee jaar wordt het in de Psychodoom gehouden. En dan was het Metropoolorkest. En ik moet zeggen, het was echt fantastisch. En dan zeggen ze wel eens dingen over het Metropoolorkest. Nou, peetje af, want dat was echt fantastisch. En dan hoor je nog eens uh, alle muziekjes uit de films. En dan hoor je er ook bij hoe het gemaakt is. Ja, het is heel bijzonder.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 Een grote vier cilinder Koe is rein en zindelijk geen onvertogend spatje. ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. zij slaapt 's nachts op een drijpen louikense canapé de kattenbak op het nachtkastplankje dat is voor de saniteit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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70, en dat doen met alleen maar mooie, oud hollandstralige muziek. En zojuist op de radio hoorde u Ria Roda met als het orgeltje speelt, en daarvoor de Heide Rekels met zo mooi als jij. En de volgende artiest is Henk Elsink. geboren in Enschede op 20 april 1935.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 En kreeg hij zijn eerste kans. En in 1956 trad hij ook bij Tom Manders. In het Revue Café Jean-Germain Dupré. Daardoor werkte hij mee aan televisieprogramma's als uh, Capriole, Schertsboek. En Ad Al-Ladin en De Wonderlamp. En u hoort hem nu. Henk Elzing met Brave Margot. Marco de corsage. Pour donner la à son het is een lagerlalala, het is een lagerlalala, en Marco kent sample traceage, va résumer, c'est à pouvoir son chat. Tous les gars, tous les gars du village, het is een lagerlalala, het Er was er in zijn moken een zwart gekuifde knul, die zijn hart had verplant aan patachou. Wist hij niets rien nu toe? Maar dat kon hem niet beletten om te zingen zoals zij met de er van een echte chansonnier. En toch zong hij haar liedjes, maar dan op zijn jordanee Marco, de kafé, zijn kersage. Portaneel, la cocuta, zijn chat. Tu legar, tu legar, de filage. Van je reel, de ketel, de ketel, de ketel, de ketel. Ey, marco, kei ta sempre, etere sausie. Preis i mei, zei ta purva, zijn chat. Tu de filage. Van je reel, de ketel, de ketel, de ketel, de ketel. En ieder vond het prachtig.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 Die leraar was geen beste, die kwam uit stadskanaal En sindsdien zingt hij zijn liedjes heel banaal Kemmerkout, hij krijgt vijf zo'n kessesje Pardonneerlijk, <telling> hoe goed als zo'n jet Find your tent, find your find your Kantie in het mooie Napoli, gitaren speelden zachtjes in liedes melodie. Wij dansten op die avond, ze lachten tegen mij. See you.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 Ik jou een schat Want jij hebt alles Wat ik wil Jij bent als studenten In april Meisje met je goudblond haar Met je mooie ogen haar Ja, jij hebt Alles wat ik wil Jij bent als studenten In april Je bent wel duizendmaal M'n ideaal Maar Op een keer Zag ik jou In een kleine dancing weer Ik Nam een kans En ik vroeg toen aan jou Om een dans Maar Bij die dans keek ik maar In het rond Want ik wou je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 Je met je goudblond haar, met je mooie ogen haar, ja jij hebt alles wat ik wil. Jij bent dat stelletje in april. Je bent wel duizendmaal mijn ideaal. Dat was muziek van het Rainbow -je. Rainbow Combo met Oh La La La. En daarvoor hoorde u het Radicon-ensemble met Bella Donna. En de volgende artiest kreeg in 1986 aan de gevel van de Westertoren in de Jordaan. een plakket aangebracht ter herinnering van hem. En zijn vrouw Ria ontplooide na zijn dood vele activiteiten. om de herinnering aan hem levend te houden. Zo vertoonden ze filmopnames van optredens in buurzaaltjes en bejaardenhuizen. En in 1967 richtte ze een museum op, genaamd, het Willy Alberti Museum dat in 2001 heropend werd aan de rand van het centrum. En ze was, was eregast gast op elke bijeenkomst... waar het uh, Jordaan-repertoire tegen horen werd gebracht. We hebben het natuurlijk over uh, Johnny, nee, over Willy Alberti moet ik zeggen. Ik haal weer allemaal dingen door elkaar heen. En wat wel leuk is om te weten, Jan Smit, Jantje Smit vroeger... even zijn is. ik zie niet het lied voor jou alleen... zong die voor zijn oma, is hij via BZN beroemd voor geworden. Beroemd van geworden, maar in 1946... Had uh, Willy Alberti die het al met Ik zing dit lied voor jou alleen? Helaas, ik heb hem even niet kunnen vinden zo snel. Ik ga zeker eventjes uh, zoeken en anders gaan we het natuurlijk aan draaien vragen. Want die heeft hem vast in zijn collectie. Die plaat van uh, Willy Alberti met Ik zing dit lied voor jou alleen uit 1946. Maar ik heb wel een andere plaat. Willy Alberti, hoort u nu met mijn hart, is in Rome gebleven. was in de lente. We waren in Rome een zonnig terrasje wat wij van de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 Maria, Madelie van de straat. Als jij naar huis gaat, is je hart nog vol haar. Roze Maria, je hel dan je zwaar, want je weet Het is het noodlot dat je geduld bevroeg. Roze Maria, kom, denk er niet aan. Want op een dag klopt de liefde bij je aan. Zij is zonder ouders al heel jongstom. waarheen en op zo'n droeve avond heb ik haar ontmoet. Roze Maria, ze lachte, ik gaf haar nieuwe moed. Roze Maria, Madeline van de straat, als jij naar huis gaat, is je hart nog vol haar. Maria Je hel dan Heel zaad, Want je weet toch Dat er niemand Op je wacht Met uh, Rosa Maria. En daarvoor Max van Praag met Marina. En de volgende artiest is Cornelis Pruis, beter bekend als Kees Pruis. Geboren in Sparendam op 7 maart 1889. En in overleden in Amsterdam op 28 maart 1957. Was een Nederlands cabaretier en volkszanger. Die vooral populair was tijdens het Interbellum. Hij staat vooral bekend op Zij die, uh, die niet slapen. Dat was in 1921. De kleinste in het Groene Dal, in het Stille Dal. Dat was uh, 1926, ik zou wel eens willen weten wie mijn huis, uh, wie mij thuis heeft gebracht. Dat was 1927 en uh, nog veel meer mooie plaatjes heeft hij gemaakt. En u hoort hem nu Kees Pruijs, met Ome Kootje, met zijn motorbootje. Mijn Ome Kootje is klein en heeft twee kromme dunne benen. Een buikje en een kale kop en kurkentrekkerstenen. Mijn tante Pruijde is heel zwaar, dus zijn het antipoden.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 Hij is de maar en dat vindt hij fijn Maar Tante Truij is aan boord de kapitein klot plot. De zondagmorgen kwam, de hele buurt stond op de kade De grinnige bij het zien hoe proviant werd opgeladen Een riever kover ga je met die ouwe onderzeer Ko beet dus op zijn hangsnor en zei dat is een jachtplebeer Toen Tante Truij instapte maakte het schuitjes zware slag zei ze stapte plechtig op de plecht, ze glibberde en daar lag zij. De buren op de kade lagen een kroon van lepermaak. Corrie, wat let met op het me wik? Ja, mijn schipperszaak. De nieuwste hobby van mijn oma Kootje, dat is gaan varen in een motorbootje. Hij is te sturen maar en dat vindt hij fijn, maar is aan boord de kapitein, klopt, klopt. Mijn tante trui mankeerde niets, maar het voordek had een scheurtje. Ko riep je rokken ze zien je hele directeurtje. Haar weinig elegante houding werd nu nog een kuizer. Ze brulde, koos schiet op, ik ben kapitein op deze kruiser. De motor aan, ik steek van wal de kinderen in het vooronder. Een beetje bakboord sturen, ko, toesuffert voor den donderdag.